...en je online vindbaarheid wilt verbeteren. Dit alles kan je helpen om jezelf beter op de online kaart te plaatsen... ...waardoor je als bedrijf meer business kunt doen. Als persoon kun je met de diverse tips aan de slag... ...om bijvoorbeeld je online reputatie als automonteur, lasser... piano tegelzetter of wat dan ook te verbeteren. Wat ik als eerst even leuk vind om te vertellen... ...is dat deze week een interview met mij online komt... ...op het weblog van Places.nl. In het interview beantwoord ik een aantal vragen over fotografie en het toenemende belang van goede foto's en bedrijfspanorama's in deze tijd. Tevens licht ik daarin toe wat de gevolgen zijn als de Google-carousel binnenkort naar Nederland komt. Dan voor het geval je je afvraagt of het probleem met de RSS-feed van de podcast is opgelost, ja, ten dele, daarover vertel ik je zo meer. Verder heb ik nu een paar Google Plus Vanity-URL's sinds afgelopen week, mede doordat Google Plus vernieuwd is. Wordpress 3.7 was nog maar koud uit en inmiddels is er weer een versie 3.7.1. Met Kuts van Google vertelt of Google onderscheid maakt tussen de HTML-tags B en Strong en of meer pagina's op je site helpt om hoger te scoren in de zoekresultaten. Zo'n anderhalve week geleden kreeg ik overigens weer een backlink-request. Een aardig brutale zelfs. Blijf luisteren om te horen hoe ik heb ontdekt dat hier wellicht een nieuwe linkfarm wordt opgebouwd door een Nederlandse fotograaf uit Breda... En waarom je niet meer aan dit soort acties moet meewerken. Jelp heeft een enorm succesvol derde kwartaal gedraaid. Al deze onderwerpen en meer komen in deze podcast aan bod. Als je de transcriptie van deze podcast op je gemak wilt nalezen, dan kan dat op www.reputatiecoaching.nl slash 49 Vorige week ontdekte ik dat ik problemen had met mijn podcast en dan met name met de RSS feed van de podcast die via feedburner liep. Hierdoor waren de laatste zeven podcastafleveringen niet gepubliceerd op iTunes en Stitcher. Ook mensen die van de RSS-feed gebruik maakten, moeten hier problemen mee hebben gehad. Ik ben na de podcast meteen aan de slag gegaan om de RSS-feed van de podcast van Feedburner te verhuizen naar Feedblitz. Grappig genoeg was dit binnen een kwartiertje geregeld. Feedblitz heeft namelijk de mogelijkheid de settings van Feedburner te importeren om zo een snelle en soepele migratie mogelijk te maken. Inmiddels kan ik je vertellen dat de juiste RSS-feed voor de podcast is http .reputatiecoaching slash reputatiecoachingpodcast Deze link wordt onder water gebruikt voor Stitcher, dus Stitcher werkt inmiddels weer. Toen ik de RSS-feed had aangepast, had ik alleen wel in Stitcher een probleem dat de zes podcasts niet werden weergegeven. Via de supportpagina heb ik een incident ingeschoten... en binnen een dag had Stitcher de feed ververst en werkte alles naar behoren. Alleen werkt het op dit moment nog niet helemaal goed met iTunes. Op dit moment worden slechts de vier meest recente podcasts in iTunes weergegeven. Oké, okay. dat is al beter dan dat ik achterloop... maar ik wil graag gewoon alle uitgebrachte podcasts kunnen vertonen. Dus daar duik ik komende week dieper in. To be continued. In podcast 46 vertelde ik je over de vanity-URL's op Google+. En dat er meer en meer leken op te duiken. Nu, sinds afgelopen week kan vrijwel iedereen zijn of haar eigen vanity url op Google Plus krijgen. Ik kreeg namelijk afgelopen dinsdagnacht een mailtje van Google Plus dat mijn Google Plus account er ook voor in aanmerking kwam. Daar liet ik geen gras over groeien en heb ik natuurlijk meteen gerealiseerd. Het proces kon natuurlijk maar één keer doorlopen worden, dus ik heb er ook een screencast van gemaakt. Deze screencast kun je bekijken in het artikel Google Plus vanity url claimen, wat ik na afloop meteen heb gepost. Inmiddels is mijn Vanity URL google.com slash plus Eduard de Boer. Het is ook al duidelijk geworden dat je Google Plus profiel of je Google Plus zakelijke pagina aan de volgende voorwaarden moet voldoen. Wil jij ook in aanmerking komen voor een Vanity URL? De pagina of het profiel moet tenminste 30 dagen oud zijn. De pagina of het profiel moet voorzien zijn van een foto. De pagina of het profiel moet tenminste in 10 cirkels voorkomen. Ook werd bekend dat Google in haar voorwaarden heeft staan dat het op dit moment gratis is, maar dat zij er in de toekomst mogelijk veld voor kan gaan vragen. Je kunt de voorgestelde vanity URL nagenoeg niet aanpassen. Alleen kun je de interpunctie wijzigen. Zo kreeg ik voor orand-fotografie.com plus orand-fotografie voorgesteld. Dat vond ik niet zo mooi en bij het registratieproces stelde Google mij in staat om het mintekentje weg te halen. Inmiddels is de Vanity-URL dus netjes zonder het mintekentje. En domeinnamen die niet eindigen op .com krijgen automatisch de landcode erachter. Zo kreeg ik plusreputatiecoaching.nl als enige mogelijkheid voor mijn Google Plus pagina van reputatiecoaching. Eigenlijk zou ik liever plusreputatiecoaching hebben gehad, maar ja, je moet een gegeven paard niet in de bek kijken. En later begreep ik dat dit het geval was voor alle domeinnamen die niet op .com eindigen. Als laatste, je kunt elke Google top-level domein, oftewel TLD, ervoor zetten. Dus google.nl plus Eduard de Boer werkt ook. Alleen wordt elke URL die niet google.com bevat, omgeleid naar google.com plus je vanity URL. De vanity URL's voor gewone stervelingen, zoals ik, is slechts één van de vernieuwingen in Google+, die afgelopen week zijn doorgevoerd. In een Hangout on Air liet Google weten dat er nog veel meer aangepast is, en ook gaf het bedrijf weer eens wat actuele statistieken over aantallen gebruikers, etc., Laat ik beginnen met de statistieken. De laatste vier maanden hebben ze twintig lanceringen van uitbreidingen gedaan. Google heeft 540 miljoen actieve gebruikers. Google Plus heeft inmiddels meer dan 300 miljoen actieve gebruikers. Wekelijks worden er anderhalf miljard foto's geüpload naar Google Plus. Recentelijk ziet Google Plus een groei van factor 20 van het aantal geüploade video's. Dan wat uitbreidingen voor Google Hangouts. In de Hangouts kun je nu je locatie delen. Je kunt Animated GIFs gebruiken. SMS-ondersteuning in de chat. Auto Awesome voor video hangouts waarbij onderbelichte delen automatisch worden opgelicht, etc. Ook is er een groot aantal uitbreidingen voor Google Plus foto's. Je kunt nu full-size foto's van iOS devices backuppen. Google Plus kan je op duizend meer trefwoorden foto's tonen die als zodanig worden herkend. En de zoekfoto's in je eigen bibliotheek of die in je cirkels. Auto en hand van hele albums automatisch HDR van foto's, nieuwe special effects en Auto Awesome voor video's. Van dit laatst heb ik een voorbeeldvideo op internet gevonden. Deze feature komt erop neer dat je gewoon foto's blijft maken en video's blijft opnemen die je uploadt naar Google Plus. Wat Google Plus dan doet, is er een mooie korte videofilm van maken compleet met effecten, overgangen en muziek. Je kunt de demovideo bekijken in de show notes op www.reputatiecoaching.nl/49. Een goede anderhalve week geleden vertelde ik je dat Google blijft experimenteren met layout en weergave, etc. Toen, op 25 oktober, waren de lokale resultaten opeens veranderd. Ze werden een stuk kleiner weergegeven. Google heeft al eens gezegd dat ze meer dan 500 experimenten per jaar uitvoeren in, met of op de zoekmachine. Die verkleine weergave waar ik het toen over had, beviel blijkbaar niet zo goed, want nu worden de lokale zoekresultaten weer net zo weergegeven als voor die wijziging, dus in de originele grootte. Als jouw website op lokale zoektermen goed scoort, dan domineer je sinds kort de voorpagina van Google met een extra spot waar je niets extra's voor hebt hoeven doen en het kost je ook nog eens geen geld. Dat is toch super? Google heeft namelijk de weergave van de lokale resultaten weer losgekoppeld van de bedrijfswebsites. Dus nu kan je bedrijf dus zowel als bedrijf worden vertoond, al of niet met de foto van Google Authorship erbij, en als lokaal resultaat onder de A. In de show notes heb ik een voorbeeld opgenomen voor de zoekterm tandarts Apeldoorn. Voorheen werd tandarts Wijsman en Koster tandartsen als één weergegeven bij de A in het overzicht met de lokale resultaten. Dit was mij nog niet eerder zo opgevallen, want ik vond in mijn mailwisseling ook een screenshot terug van 25 oktober waar dit ook al het geval was. Maar het is natuurlijk sowieso goed nieuws dat je nu gratis een extra vermelding op de voorpagina kunt krijgen als je pagina goed scoort in zowel de organische als de lokale zoekresultaten. Misschien weet je het, maar... Je kunt met je bedrijf ook in de lokale zoekresultaten worden getoond als je geen plek hebt waar mensen fysiek naartoe komen. Dan moet je een zogenaamd servicegebied instellen. Dat is het gebied waarin jij naar de klanten of opdrachtgevers gaat. In het verleden toonde Google wel eens het servicegebied, maar lange tijd is het iets geweest waarvan velen zich afvroegen wat inmiddels het nut er nog van was. Maar opeens laat Google nu weer bij bedrijven die geen adres maar een servicegebied hebben het servicegebied zien in de lokale zoekresultaten. In de show notes heb ik hiervan een plaatje opgenomen. Ja, vorige week bericht ik over de nieuwe WordPress 3.7 die was uitgekomen. En nu is er al een update. Op een aantal sites werd die keurig automatisch gedownload. Ik ontving namelijk ook mailtjes van. Dus het automatisch updaten van WordPress werkt. Volgens WordPress.org zijn er in deze onderhoudsrelease 11 bugs opgelost, waaronder Images met onderschriften verschijnen niet meer als gebroken in de editor. Sommige sites konden als gevolg van een gebrekkige configuratie niet controleren of de updates waren. Sommige plugins veroorzaakten fatale fouten en nog wat bugs. Inmiddels hebben al zo'n 2 miljoen websites WordPress 3.7 draaien. Dat geeft me aan hoe populair de platform is. Matt Kuts gaat in de video die ik heb opgenomen in de show notes... in op de vraag of Google de HTML-tags B en Strong verschillend behandelt. Matt herinnert zich dat hij deze vraag ooit in 2006 ook al eens heeft beantwoord. Toen was er geen verschil. En volgens hem is er sinds die tijd niet veel veranderd... ten aanzien van de beoordeling van deze tags. Technisch gezien is er wel een verschil... De B-tag is een semantisch label, terwijl Strong iets zegt over de presentatie. Maar alle hedendaagse browsers behandelen de tags hetzelfde. De gemarkeerde tekst wordt namelijk standaard vet weergegeven. Er verschijnt een video van Met Kuts waarin hij je de vraag beantwoordt of het hebben van veel pagina's in je website helpt bij het hoger scoren in de zoekresultaten. De video kun je bekijken in de show notes. In de video zegt Matt dat Google jouw site niet hoger scoort enkel en alleen omdat je meer pagina's hebt. Maar. De kans is groot dat als je meer pagina's hebt, je ook meer content op je site hebt met meer relevante keywords. Dus kan je site mogelijk ook op meer zoektermen gevonden worden. En als die op meer zoektermen wordt gevonden, dan is de kans groot dat je meer bezoekers krijgt. Lees meer kliks. Waardoor je in de loop van de tijd ook meer links naar jouw website krijgt. Hierdoor neemt de page rank van je site toe, waar de Googlebot mogelijk ook nog wat dieper in je site gaat spitten op zoek naar meer content. Ook kan een hogere page rank betekenen dat de site een iets betere match is voor bepaalde zoektermen dan sites met een lagere page rank. Samenvat het luidt het antwoord. Het hebben van veel pagina's in je site leidt niet per se tot een hogere ranking in de zoekresultaten. Een goede anderhalve week geleden ontving ik op mijn mailaccount voor Oround Fotografie een mailtje van ene Suzanne van Leeuwen van het bedrijf Maximum Exposure of ik op de site een tiental links wilde plaatsen naar andere trouwgerelateerde sites. De volgende sites zou ik dan naar moeten linken. Onze trouwfotograaf.nl Trouwlocaties in de regio.nl Trouwauto's in de regio.nl Weddingpages.nl Bruidsmode in de regio.nl Trouwjurken in de regio.nl Dimitri Weddingpictures.nl Mooi belichte trouwreportages.nl CorinneP.nl. Dit betekent dus dat bovenstaande bedrijven gebruik maken van illegale linkpraktijken die volgens Google Webmaster-richtlijnen niet zijn toegestaan. Ik heb op die mail geantwoord dat dit echt niet meer van deze tijd is en bovendien niet is toegestaan. Daarop kreeg ik als reactie, beste Eduard, over linkbuilding en zoekmachine optimalisatie zijn veel meningen en er wordt veel over geschreven, waarheden en onwaarheden. Wij verdienen goed aan het laten scoren van websites in Google, ook met dit soort links. Als je ongeveer 50-50 aanhoudt, dan is er niets mis mee. Met vriendelijke groet, Suzanne. De website www.maximumexposure.nl is erg karig in het verschaffen van informatie. Het enige wat er is, is wat tekst op de voorpagina en de contactpagina met hetzelfde mobiele nummer als ook in de mail stond die ik van Suzanne van Leeuwen ontving. Dit alles triggerde mijn nieuwsgierigheid en dus ben ik eens iets verder gaan zoeken naar het bedrijf achter Maximumexposure.nl. Dat begon met het bekijken van de domeinnaamregistratie, zoals ik een tijdje geleden heb gedaan bij de fraude door Corpus Justitia. Je kunt daar zo vaak interessante dingen uit afleiden en zo ook hier. Het blijkt dat de domeinnaam pas op 20 oktober 2013 is geregistreerd op naam van een zekere Ronald Syp. Deze persoon heeft een gmailadres waarop zich niks mis mee is. Maar nog op de naam of op het e-mailadres vond ik in Google zinnige Nederlandstalige resultaten. Op LinkedIn was er slechts één rond Seip te vinden in Nederland met een leeg profiel en slechts één connectie. Ook verder was er eigenlijk niets over deze persoon te vinden. Als iemand zo goed is in het opbouwen van online business, mag je volgens mij verwachten dat hij of zij zich online wil presenteren, waardoor de kans groot is dat er meer online over te vinden is en deze persoon meer LinkedIn-contacten heeft. Op de site Internet Archive Wayback Machine vond ik een verwijzing naar een site met dezelfde domeinnaam MaximumExposure.nl, daterend uit 2007. Echter, die data was even tijdelijk niet beschikbaar, dus die kon ik niet zien wat er in het verleden onder deze domeinnaam is gedaan. Maar. Waarschijnlijk heeft iemand deze domeinnaam ooit geclaimd, een website erop gezet en vervolgens de registratie opgezegd of laten verlopen, waardoor die vervolgens weer beschikbaar werd en dus per 20 oktober jongstleden opnieuw is geclaimd door de bewuste Ronald Seip. Ook het in de mail vernoemde 06-nummer leverde verder geen verwijzingen op naar een bedrijf of iets dergelijks. En ik kon ook geen overeenkomsten vinden tussen Suzanne van Leeuwen en Maximum Exposure. Al met al werd het bedrijf Maximum Exposure steeds schimmiger. Er zijn dus duidelijk ook nog steeds Nederlandse bedrijven of creatieve ondernemers echt actief met het bouwen van nieuwe linknetwerken. Ondanks alle berichten die je overal op internet kunt lezen dat je niet meer moet deelnemen aan linknetwerken. In het verleden heb ik wel eens vage Engelstalige mailtjes gehad of ik een link naar een casino site wilde opnemen waar ik dan 150 dollar per jaar of zo voor zou ontvangen enzovoort. Maar dit is voor mij nieuw en ik moet zeggen dat ik deze benadering aardig brutaal vind. Wellicht scoren de sites die deelnemen aan dit linknetwerk van www.maximumexposure.nl nog wel aardig in de zoekresultaten, maar voor hoe lang? Dat is de vraag. Nu houd ik zelf ook in de gaten hoe goed mijn website scoren in de zoekresultaten. Onder andere natuurlijk hoe bepaalde trouwdag gerelateerde sites scoren. Wat het betekent voor de bedrijven die hierboven staan genoemd, is dat ze elk moment het risico lopen om uit de index van Google verwijderd te worden als Google hier eenmaal induikt en gaat kijken welke sites allemaal deel uitmaken van het linknetwerk. En als je eenmaal een echte penalty aan je broek hebt... dan is het uitermate moeilijk om met dezelfde domeinnaam weer terug te komen in de zoekresultaten. En is het je dat waard? Stel dat jouw business voor een groot deel afhankelijk is van je positie in de organische zoekresultaten. Wil je dan toch het risico lopen om al je business kwijt te raken door deel te nemen aan dit soort praktijken? Mijn advies is dat je je beter kunt richten op het optimaliseren van je website en het produceren van waardevolle content om je zo te onderscheiden van je concurrenten. Ik kon het niet nalaten nog verder te gaan spitten, omdat mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Toen ik begon op te zoeken welke mensen alle andere domeinnamen hadden geregistreerd, viel het spreekwoordelijke kwartje. Negen van de tien sites bleken op naam van fotograaf Dimitri Visser uit Breda. Bovendien waren de websites verdeeld over slechts twee of drie IP-adressen, ook dat viel meteen op. Nu moet ik je wat grappigs vertellen. Tot, ik denk iets van een half jaar geleden, stond fotograaf Dimitri Visser uit Breda altijd bovenaan de eerste pagina in Google als je zocht op bruidsreportage en gerelateerde zoektermen. Echter, sinds enige tijd is die site nergens meer te vinden. Zelfs op de zoekterm fotograaf Breda komt zijn site pas op de tweede pagina met zoekresultaten. Hoewel ik het niet kan bewijzen, zegt mijn buikgevoel dat hij eerst door dit soort en mogelijke andere blackhead praktijken zo hoog in de zoekresultaten kwam, maar inmiddels door Google is afgestraft. En nu probeert hij met een schijnbaar legitieme linkfarm, bestaande uit een groot aantal websites, allemaal gerelateerd aan trouwen, trouwreportages, bruidsfotografie, etc., zijn positie weer te verbeteren. En als hij niet zelf achter zit, dan kan het zijn dat hij een bedrijf in de armen heeft genomen om zijn bedrijf opnieuw op de kaart te zetten. De vraag blijft natuurlijk of dit gaat werken en voor hoe lang. Als ik met een beetje speurwerk al het patroon kan herkennen, namelijk allemaal DNS domeinnaamregistraties van één en dezelfde persoon en websites op veelal dezelfde IP-adressen, Denk je dan werkelijk dat je daarmee een partij als Google lang voor, voor kunt blijven? Als er iets is waar zoekmachines goed in zijn, is dat patronen herkennen. Moraal van dit verhaal is om niet meer mee te gaan met allerlei linkaanvragen, wederzijdse linkuitwisseling, etc. Echt, de tijd van linkbuilding is voorbij. Tegenwoordig is dat veranderd in link earning. Je moet links naar jouw content verdienen op de kwaliteit, originaliteit, bruikbaarheid en uniciteit van je content. Er was een tijdje niet veel te melden over Yelp, maar dit bedrijf gaat enigszins in de achtergrond gewoon door met groeien. In haar kwartaalverslag over het derde kwartaal van 2013 deelt Yelp mee dat zij vergeleken met het derde kwartaal in 2012 een winst heeft behaald die maar liefst 68% hoger ligt dan een jaar geleden. Sinds vorig jaar is het aantal reviews met 42% gestegen tot 47,3 miljoen en het aantal unieke bezoekers per maand groeide 41% naar 117 miljoen. Het aantal businessaccounts is gegroeid tot 57.200, een groei van 61%. Maar wat nog veel opvallender is, is dat maar liefst 62% van alle zoekopdrachten van mobiele apparaten kwam. Maandelijks wordt de Yelp-app op zo'n 11,2 miljoen mobiele apparaten gebruikt. Naar verwachting zal de netto-winst over 2013 in de buurt van de 66 of 67 miljoen US dollar uitkomen. Een groei van 62% ten opzichte van 2012. Helaas maakte Jelp nog niets bekend over de integratie van Quipe in Nederland... dus daar zullen we nog even op moeten wachten. Maar in de tussentijd... sta jij nu al met je bedrijf op Jelp? En heb je profiel volledig ingevuld en een aantal foto's geüpload? Ik zou het maar doen, want voordat je het weet ga je daar ook reviews ontvangen... waardoor je de online presence van je bedrijf kunt verstevigen. En de leuke bijkomstigheid is dat je met de reviews ook beter wordt vertoond... in de kaarten-app op iPhones, iPads en iPods. Afgelopen week kwam ik op Sweet IQ... Een leuke en bovenal nuttige infographic tegen die ik graag met je deel. De infographic zelf heb ik opgenomen in de show notes. Ik ga de infographic niet helemaal voorlezen, maar staan zeker nuttige tips in... zowel als je al wat langer Pinterest gebruikt of als je nog overweegt te gaan gebruiken. Als je de podcast leuk vindt en je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel... help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Deel hem op Twitter, like hem op Facebook en geef hem een plus 1 op Google+.